De verbouwing van treinstation Zwolle wordt gefaseerd aangepakt. Het was de bedoeling dat het komende zomer vier weken dicht zou gaan voor ingrijpende aanpassingen. In die periode zouden reizigers naar Noorden per bus worden vervoerd. Maar dat gaat niet door. De bouw van het vierde perron krijgt voorrang, zodat de Hanzenlijn op tijd in gebruik kan worden genomen. Die lijn van Lelyst naar Zwolle moet eind dit jaar klaar zijn. Het station in Zwolle wordt nu een paar keer kort buiten gebruik gesteld en niet vier weken achter elkaar.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 ja, dat wordt een, uh, een soort rommelmarkt, maar dan vanaf de auto. Dus uh, onze bedoeling is dat er uh, 35 auto's... Uh, op, op de markt komen? Ja, oh, hier spannend. op het Gasselsplein op ja? de markt komen staan. 35 auto's is ons doel. Dus uh, ja, heel erg mooi. Een einde van het jaar kerstmarkt. Een hele grote willen we. Dat het echt, echt knallend is. Maar samen met winter Wonderland? Dan moeten we maar even bekijken of dat een mogelijkheid is. Kan je altijd vragen natuurlijk. Ja, we zullen het wel zien. Ja. ja, en dan komen we... Het is gewoon te veel om op te noemen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 met springkussens, allerlei leuke spelletjes. En het liefst dat we dat weer in samenwerking met Mango willen doen. Nou, daar moet nog even over gesproken worden. Dat is allemaal een beetje nog in ontwikkeling. Ja, in ontwikkeling inderdaad. En je zankfestijn, gaat Talent of the Voice, toevallig wel even Richard Buitenhek in de laatste voorronde gezeten. Als je met zingen... Nee, als jullie. Wacht even, hij kan wel zingen, want hij zat bij ons op het koor. Dus hij kan echt wel zingen. Wel meestal Kijk, uit voordat ja, zo ah, wordt. Ah, we weten uit betrouwbare bron dat hij kan zingen. Ja. Okay. Hij kan heel okay. goed jureren nou, ook, uh, maar zingen dan kan. Uh, niet. Zullen we dat uh, tijdens de halve uh, finale zien als je weer in de jury ja, zit. Ja, ja, we hebben met Richard. Uh, ja, echt een uh, heel goed jurylid. Hij heeft heel erg leuk beoordeeld. En, uh,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 I am. And nothing to confront us. I want us to change in time. scale, she was a painter and worked in the hills and we luisteraars bij Inspiratie Radio. Ik ben nog vergeten te zeggen dat ik jullie al een, een heel mooi 2012 wens uh, in veel licht en liefde en vooral gezondheid. Dat um. erg mooi. Alsjeblieft. Inmiddels is ze ook aangeschoven als een uh, haas met gestrekte oren, want ze heeft echt alles in de steek moeten laten. Ja, echt heel leuk. Omdat Peter pech heeft met de auto. Is Yvonne Lips, Maya Astrologe, zoals we allemaal weten. En Marjo zit natuurlijk hier. Ja, Herman, 2012, want we hebben het natuurlijk al nu over 2012. Met Yvonne is hier, dus dan denk ik... En het is 2012. ook 2012. Ja, ja, ja ook dat ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat wordt een heel spannend jaar, denk ik. En voor jou?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 ik ga onder andere ook dus een heel ander straatje met Linde Wormhout, Shaman ga ik trommels bouwen. We gaan okay. shamanentrommels maken in een sessie van zes lessen bij de Roos in Amsterdam. En daarna gaan we trommelles geven. De meeste shamanen doen alleen maar het hartritme slaan, okay. maar er zijn vele ritmes die op een shamanen trommel geslagen kunnen worden. Okay. En dan gaan we lessen geven, dus dat zit er ook aan te komen. Is dat interessant voor jou? De... Nee, in de Roos in Amsterdam. Oh, oké, okay, sorry, had ik even moeten. Uh, Pansofia. Pansofia is een academie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 Ja, en dat zit dus in die window of time tussen 2008 en 2013. Dus we moeten allemaal in ieder geval rond die tijd zijn. Ja, ja. lig je aan. Lig je, je, ja. je, ja. je aan, toch? Ja. Lig je in ons liefde. hoofd moet aan. Ja. Ja. Ja. Inmiddels is ook in de studio geariveerd Richard. Richard, welkom. Kom. Ja, <laughs> Welkom, ja. Heel erg sorry dat ik te laat was. Ik had Toen jij belde, echt overtuigend dat het vijf uur was. <laughs> Niet dus. En ineens zei je dat het zes uur was. Ik schrok me, met het hoedje is me volgens mij nog nooit gebeurd nee. in mijn leven. Nee, nee.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 Whitaker. Um, nou, zoals gezegd uh, loopt deze man dus al aardig wat uh, jaartjes mee en het heeft natuurlijk voor uh, heel veel uh, mooie muziek gezorgd. En uh, het zijn vooral uh, rustige zoonnummers en vaak gaat muziek uh, over allerlei uh, liefdesperikelen maar uh, William Bell bewijst ook dat het uh, anders kan, want uh, luister maar eens naar het, uh, ja, het super, uh, super vrolijke nummer, Happy.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 mindfulness meditatie en ik heb hem ook weer opgegeven voor die driedaagse geleide reis ik heb zoiets van wauw, dit is zo'n feest als je zo kerst en oud en nieuw mag beleven maar dat is in stilte? in negen dagen is het volledig in stilte dan spreek je dus helemaal niemand je zegt niks je hoort niks ook als je aan het eten bent, je moet even het zout hebben dan is het echt even zo aanstoten en aanwijzen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 Ja, okay. is het uh, te horen erop. Ja, ja oké. Okay. Je bent nu live in de uitzending. Nou, gezellig. Een... Hi Peter. Uh, Dag luisteraar. Hoe man. Hoi. Ja, ik belde alleen om uh, de weg te vragen Oké, okay. nou die gaan we je wijzen. Goed, de beschrijving laat mij steek Ik ben nu uh, rondjes aan het rijden om de rondom. Oh, yeah. okay. oh, dat straat een... Oké, okay. oh, ik geef je even over aan Richard met de telefoon. Dan gaan wij even in met de, de, de uitzending. luisteraars hoeven dat mee te krijgen. Nee. nee.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 ja, Marisa, het loopt nog steeds met de telefoon ja, nog steeds aan het uitleggen volgens mij. Ja, ik kan het wel overnemen. Ja, ja okay. mijn dochter is ook in de studio en die zal even vertellen hoe, hoe hij kan rijden natuurlijk. Nou, bij gebouwde proef. Dus hij is het steeds dicht, wel, uh, komt dichterbij. Maar Richette, ik, ik zei net van als jij niet praat, is het natuurlijk ook omdat uh, het is ook dat je niet hoeft te luisteren.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 Maar nou, dat hoeft dus daar niet. Je kan dus alles laten. Je hoeft dus helemaal nergens aan te denken. Alles wordt voor maar ook geen telefoon en social media nee. die je afleidt. Nee, je, je, mag, je mag niet wel dat... schrijven maar nee. Je mag niet lezen. Nee. Je mag helemaal niks. In dat die lijk, zin. Lijkt me eigenlijk heel sain. Maar thuis is ja, maar dat, dat, dat is bedoel ik heel dus moeilijk om dat dus. Ja, thuis is dat onmogelijk. Bijna onmogelijk om ja. dat voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, zo, zo overal denk ik voor mij. Ik zou de, Ik ben bang dat ik dat niet zou kunnen maar, maar mag ik wat vragen?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 leven oplossingen zijn gekomen die ik echt alleen maar kon krijgen door die negedaagse getreten. Die ja. ik met, al had ik duizend coachgesprekken gehad, of al had ik tachtig workshops gedaan, die had ik nooit voor elkaar kunnen krijgen. En dat kon alleen maar door die stilte. Is het eigenlijk een beetje negen dagen lang mediteren? Je het zo ja, het zien? is negen dagen mediteren. Ja? Het is alleen maar mediteren. Ja, ja. ja je slapen en slapen. Maar zelfs eten is bijna nog mediteren. En je moet ook nog, ja, we zeggen café doen, daar hebben ze een heel mooi woord voor. Maar dat heet eigenlijk gewoon café. En dat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 leuk vind ga ik Ik zou denken. willen dat, uh, dat al me meerdere mensen dat deden. Toch? Ja. Dat en ook de, prachtig, me de, de mensen die uh, zeggen van, nou ja, dat mensen gek. Nou ja, dat zal ik wel, want dat ben ik ook wel. <laughs> uh, ja. Het is ook wel heel relatief, hè? Ja, weet ja, je wat gek? Sommige mensen die gek zijn, die vind ik veel stuk prettiger dan... Ja, dan, ja, prettige soms, misschien. ja, ja soms is het gek leuk, toch? Ja. Ja. Nou, en uh, ja, ik, ik heb wel bedacht dat ik gewoon mezelf ga blijven zijn. Oh, nou.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 je ja. hem nog interviewd? Nou, hij zegt alleen maar wuf, -wu, maar <laughs> hij, hij, hij moest even mee, want daar was hij de hele middag alleen, omdat uh, we opgetreden hebben natuurlijk in, in, in, in de, in de Agatha-kerk. En dan was hij de hele middag alleen. Dat was een beetje zilver. dus uh, mocht hij wel even ja, ik mee. Ik moet wel zeggen dat ik het de liefste hond vind die ik ken. Ja, dat is wel ja, dat je Zo hij, hij is ook heel lief. Ja. Ja. Ja, ja. Hoe was het optreden in de Agatha-kerk? Super, super. Ja? Koude rillingen. Want iedereen was uh, uh, enthousiast en leuk, ook de Ierse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 Het een en ander doen ja. uh, met... Uh Pansovia Academie uh, ga ik iets doen. Dus ja ik heb uh, heel veel dingen. In. A3 uitgeverijen Vrouw en Passie. Het is uh, een tijdschrift uh, wat ik heb promoot daar komt uh, in februari weer een dag van aan. Hmm. En je gaat dus, uh, natuurlijk uh, verhuizen want je gaat je huis verkopen. Mijn huis uh, is zo goed uh, wat mij betreft als verkocht ja. alleen de kopen nog eventjes. <laughs> Even bestellen. Even bestellen. Ja, leuk. En, uh, ja, Helemaal zin in. Grote, grote, grote, grote veranderingen. veranderingen ja. Ja. Hey, dankjewel. En Rob, uh, wat zijn jouw intenties voor de komende...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 Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Mooi Rob, dankjewel. En dan wil ik graag Peter Kan. even naar de... Mag de microfoon even naar Peter? Ja, dan moet ik even kijken of ik hem eruit... Nee, gewoon die kant trekken aan dat ding. Naar beneden toe. gewoon naar beneden trekken. Wacht even hoor. We moeten even een beetje gaan verbouwen. Moment. vertel maar niet. Ga de microfoon naar beneden. Zo Peter, hoor je me? Uh, ja, ik hoor je Nou, heel erg welkom Peter. Ontzettend naar dat je, dat je, ja, je auto-pech hebt gehad. Maar nou, ik ben ja. ontzettend blij dat je hier nu uh, bent. Hoe, uh, hoe, hoe voel je zo na, na zo'n ongelooflijk rottige, in het donker, ja, dat je autopech hebt enzovoort? Nou, ach...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 een, uh, een beetje rustige periode ingebouwd, althans wat, uh, wat uh, activiteiten buiten de deur betreft. Ja, een slecht begin natuurlijk met een uh, interview in Zandvoort, maar <laughs> ja, misschien zegt het ook wat. Het <laughs> was zo belangrijk. <laughs> um...